Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Bolivia zijn protesterende gehandicapten in botsing gekomen met de politie. Dat gebeurde aan het einde van een mars die honderd dagen heeft geduurd. Het protest liep uit de hand toen ze het parlementsgebouw in La Paz in wilden. De politie hield ze tegen en vier mensen werden gearresteerd. De gehandicapten willen met de mars afdwingen dat ze een bijdrage van de Boliviaanse overheid krijgen. Ze vragen om een jaarlijkse subsidie van 322 euro. De mars begon in november in de stad Trinidad. Zo'n 50 mensen voltooiden de tocht van 400 kilometer... en kwamen op krukken en in rolstoelen in La Paz aan. In België is een van de verdachten van de overval... op gel geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam opgepakt. Volgens peersbureau Belga werd de man in Brussel gearresteerd... na een huiszoeking. Nederland zou al om zijn uitlevering hebben gevraagd. Het OM maakte vandaag meer details over bekend. De overval op Brinks in Amsterdam was vorig jaar zomer. De overval is vluchten over de A2 richting Eindhoven. Het is de derde verdachte die in verband met de zaak wordt gearresteerd. De Amerikaanse militair Bradley Manning... heeft bij zijn eerste verschijning voor de krijgsraad geen verklaring afgelegd. Manning wordt verdacht van het lekken van ruim 700.000 vertrouwelijke documenten... aan de site Wikileaks. De 24-jarige Manning kreeg op een legerbasis bij Baltimore de volledige aanklacht te horen. Volgens de militaire aanklagers heeft hij zich schuldig gemaakt aan 22 strafbare feiten, waaronder het helpen van de vijand. Manning kan maximaal levenslang krijgen. De Britse schrijfster J.K. Rowling, die bekend is van de Harry Potter boeken, werkt aan haar eerste boek voor volwassenen. Het wordt een heel ander boek dan haar eerdere werk, zegt ze tegen de BBC. Wanneer het boek uitkomt en wat de titel is, is nog niet bekendgemaakt.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 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van het nachtzuster. En <laughs> je, kunt, je kunt het bellen met vragen en antwoorden. Uh, Claudio is dus een beetje zenuwachtig. Die is bang dat uh, het verdwijnt uit de Nederlandse taal... en dat we alleen nog maar de gaan gebruiken. Hoe groot is die kans? 0800-1121. Marianne wil weten of kakkerlakken kunnen vliegen... Bart wil weten waarom nog steeds wordt gebruikt misdaden tegen de menselijkheid. Terwijl dat toch mensheid moet zijn. Joop wil weten waarom motregen motregen heet, terwijl er geen mot bij komt kijken. Rinse herinnert zich uit de jaren tachtig televisie over langwerpige tomaten... en vraagt zich af of iemand dat herkent en wat er met die dingen gebeurd is. Jos speelt jatzee op haar spelcomputertje... en wil graag weten wat de maximale score is die ze kan halen... als ze in één klap alles goed gooit. En Dennis wil weten waarom we steeds meer de uitdrukking aan zich horen... op uh, televisie en radio ik kreeg heel lief een, een mailtje of een tweet. Ik zag het even zo snel niet. Maar Ansich is Duits. Ja, dat weet ik ook wel. Maar waarom gebruiken we het opeens op radio en televisie? 0800-1121. En die vraag uit het begin van het programma, daar uh, mag je nog over bellen hoor. Waar komt de zachte G vandaan? Alhoewel, die wel een beetje is uitgelegd inmiddels. En waarom worden mensen steeds ouder? 0800-1121, mailen kan naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl Twitteren via apenstaartjenachtzuster en chatten kan via www.nachtsuster.net. En dan is deze speciaal voor Claudio en ook een beetje voor zijn vader, Marco Borsato.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 Houden heb ik, verlies het van de wanhoop. En ik voel mijn kaart branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw hand. Of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen om jouw liefde. Margarita van Marco Borsato. 0800-1121. Erik, goeienacht. Goeienacht. Je hebt een zachte geet te pakken nu. Echt waar? Echt waar? Ben je een Belg mee, hè? Nee, nee. Een Roermondenaar. Een ja. Je hebt net een blaadje van G. Reiners gedraaid. Ja, sorry. Dat is een, een Roermondenaar. <laughs> Ik heb een vraagje. Ja. Uh, ik heb een zoontje van drie. En die uh, is geopereerd aan zijn uh, blaas. En uh, dat was een lange operatie van vier uur. En die uh, is geslaagd tot zover. Ja. En nu kreeg hij afgelopen weekend weer een uh, infectie aan de urineweg. Maar dat was ingecalculeerd. Daar komen we rekening op houden, mee houden. Ja. En die heeft hij dus uh, uh, gekregen afgelopen weekend... Nou uh, ging het zo ver goed dat we bijna naar huis mochten. Alleen uh, vandaag mocht hij naar de speelkamer toe. En dat is in Utrecht. En uh, een kinderziekenhuis. En er uit twee etages. De onderste etage is voor ouders. En bovenom kunnen de kindjes spelen. Mm -hmm. En daar uh, was hij lekker aan het spelen. Maar daar liep een trap. En daar heeft iemand vergeten het hekje dicht te doen. Oh. Dus die is van boven naar onder getuimeld. Echt waar, Erik? Ja. Wat een dus narigheid. Ik, ik zat te eten toen mijn vriendin belde. En, uh, ja, mijn vriend is hard in de keel. en uh, ja. ja, ik ben gewoon aan het werk. En een collega heeft net mijn rit overgenomen. Dus ik ben even naar hem toe kunnen gaan. Ja. En toen, ja, heeft ze me even verteld wat er gebeurd is. Dus dat hij uh, naar de traumaafdeling is gegaan. Echt? En dat ze uh, heel veel foto's hebben gemaakt. Ja. Alleen, uh, en dat was me dus niet duidelijk en dat is dan ook mijn vraag, een MRI-scan, yeah. die hebben ze niet gedaan met een reden. En nou dacht ik, is die dan die reden? Want ja, hij is dus flink op zijn hoofd gevallen. Oh. En uh, toen spookte me steeds door de kop, waarom kunnen ze geen MRI-scan maken? Uh, toen zei ze ja, omdat hij in het verleden al zoveel onderzoeken heeft gehad. En daar uh, hebben ze dan ook ja, een, een, een spulletje ingespoten waarop foto's duidelijk blijkt hoe het loopt en waar het fout gaat. Of dat dat dan mee te maken heeft. Want ik denk MRI-scan, ja je mag niks van metaal bij je hebben, dat weet ik. Mm -hmm. Maar waarom hebben ze bij hem nou vandaag geen MRI-scan gedaan? Hij ligt nu aan de monitor, zodat hij dus natuurlijk onder bewaking blijft. Maar mijn was dan even de vraag: is het dan schadelijk zo'n MRI-scan? Ja, ja, nou, dat is natuurlijk. Ik, Erik, ik zeg altijd: ik doe geen medische vragen. Wat natuurlijk gek is bij een nachtzuster. Mm -hmm. Omdat nee, wij. Nee, we hebben natuurlijk helemaal geen inzicht in wat er met jouw zoontje aan de hand is en uh, wat, uh, wat precies zijn uh, medische uh, dossier is. Ja. Alleen, ik kan natuurlijk wel vragen aan mensen wat er schadelijk zou kunnen zijn aan een MRI-scan. Dus dan weten ja, we nog niet of daar sprake van is, in het geval van jouw zoontje. Uh -huh. Maar dan kunnen we in ieder geval een beetje weten uh, waarom het zou kunnen. Uh, maar kunnen ze je dat niet gewoon vertellen? Nou, ik ben dus op met mijn vrachtauto gesprongen, want ik moest weer... Ja, gewoon... je, gaat het niet je komt het niet op om het allemaal te vragen natuurlijk in zo'n situatie. Ja. Nee, want op, toen op een gegeven moment ze gingen over zijn schedel voelen. Nou, en toen riep oh. er iemand wat en dan in één keer staan er tien man omheen die uh, van alles gaan doen. En dan, uh, ja, dan wil je dan niet in de weg staan en uh, de bezorgde auto blijven uithangen. Ja. Maar dit zijn momenten dat je alleen in die auto zit, denk je, ja, oké, okay, een rondje gevoerd. Hoe zit dat je, dan? dan? Ja, ja. Dan weet je dat dat is schadelijk want dan gaan die mensen achter zo'n schermpje staan en die beschermen zich. Maar ja. bij een mt scan denk je, ja. Waar, wat zou de reden kunnen zijn dat je iemand niet, of een kindje van drie in ieder geval, hoe heet je zoontje, Erik? Jeroen. Jeroen, en hoe, ja. is het, maar, maar hoe is het nou over het algemeen met hem? Want je denkt van ja, ik wil graag weten natuurlijk hoe het. Uh, met, nou, de, de, met zijn de, hij heeft, uh, ze hebben hem zeg maar, eigenlijk opnieuw in elkaar gezet. Hè? Uh, ze hebben hem nu een aansluiting vanaf de blaas gemaakt. En hij uh, had uh, vernauwingen zitten. Hij had een slagader die rond de urinebuis uh, groeide. Die, die zat daar afgekneld. Dus dat hebben ze ook verlegd. Dus daar zijn ze zeg maar uh, vier uur mee bezig geweest. En nu hebben ze een soort lus uh, nog... Die er blijft zitten voorlopig, een aantal weken, en die houdt dat zaakje zeg maar een beetje open. En als die dan over een aantal weken eruit wordt gehaald, dan zou de zaak grotendeels opgelost zijn. Oké, okay. dus wat dat betreft gaat het, gaat het helemaal goed komen met Jeroen. is die van de trap afgetuimeld. Ja. Die heeft... en, en, en wat heeft hij daar dan? Uh... Nou, ja, hij is natuurlijk bond en blauw. Ja. En, uh... Uh, ze hebben heel veel foto's gemaakt. Dus ik neem aan de breuken. Die zijn uh, geen breuken. Oké. Okay. Alleen ik weet, ja, wat er in, in, in het kopie gebeurt. en wat, Of dat beschadigingen zijn. Daarvoor ligt hij nu natuurlijk op de monitor. Ja. Yeah. En uh, dan is het nog niet klaar. Want hij heeft ook een ontwikkelingsachterstand. Vergelijkbaar met een, iemand van 14 maanden. Omdat hij het constant op is genomen in ziekenhuizen. Yeah. Ja. Yeah. Met, yeah. met zijn nierbekontsteking. en. Uh, oh. Dus we zijn wel eventjes met hem zoet. Ja, wat een narigheid, Erik, met zo'n klein ja. jongetje. Bah. Ja, dat gaat je door merk en been. Ja, maar ook in het ziekenhuis van de trap afvallen, dan heb je ook wel pech op pech, hè? Ja, ik, we, we, we slapen, of mijn vriendin slaapt aan het McDonald's huis en dat is aan de overkant. Ja. En ik kreeg maar half de informatie. Ik denk, er is helemaal geen wenteltrap aan het McDonald's huis. Nee, dat is de ronde rond McDonald's speelkamer in het ziekenhuis zelf. Ja, ja, ja, ja. Ja. Daar is hij dus... Vanaf donderdag. Ja, nou ja, een uh, vervelend uh, ongeluk kan natuurlijk overal gebeuren. Maar het is wel Tuurlijk, echt heel ja. ongelukkig. Bah. Dit is dubbel, hè? Ja, precies. Maar, nou, ik, maar ik ga uh, het luisterpubliek van Radio 1 voorleggen. van wat zou de reden kunnen zijn. om een driejarig kind geen MRI-scan te uh, geven. Ik weet eigenlijk niet of die ooit wel een MRI-scan krijgt. Dan moet het misschien hoog nodig zijn. Ik heb er helemaal geen verstand van. Nou, hij heeft al een MRI-scan gehad. Oké. En nog omdat er sprake zou zijn van een neurogene blaas. En dat wil zeggen een specifieke blaas. En dat zou dan eventueel op een MRI-scan uh, dat kunnen zien. Oké, okay. nou misschien is twee te gewoon te veel op die leeftijd. Dat weet ik helemaal niet. Precies, en dat zijn dingen ik denk ik, hey, hé, dat, dat speelt me even door de kop. En ik ga nou geen dokter bellen van waarom heb je dat niet gedaan. <laughs> nee, ja. <laughs> maar nee, dan blijf nee, je, je ook bellen, want dan komt er wel weer een andere vraag in je op. Maar ik, ga, ik zeg gewoon, er is vast wel iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. Die belt naar 0800-1121. En ik, je, zou, je moet wel het linkje van deze uitzending betalen. Als, als Jeroen straks 18 is en kerngezond hoop ik... dan is het toch leuk dat zijn vader toen hij drie was... over zijn urinewegen gepraat heeft op de radio. Precies. Dat, dat, dat, dat, daarom. Ik, uh, dat dat besproken is. We een goede vader voor hem zijn. En, uh, oh. We doen er alles voor. Dus, uh... Nou, Ik wens je heel veel sterkte en beterschap met Jeroen Erik. En ik hoop dat we je vraag op kunnen lossen dadelijk. Toppie. Dankjewel. Dag. Ik zeg, op de Limburgs hoi hè. Oké, okay, hoi en sterkte. Dank je. Hoi hoi. Dag 0800 1121. Als iemand uh, Erik een beetje uit die stemming van uh, vragen en onwetendheid kan halen, bel dan even. Maarten, goeienacht. Hey Astrid, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Uh, ik heb eventjes uitgerekend wat de maximale score is <laughs> op het uh, Yadzee-computertje. Wat goed van je. Want <laughs> jij begreep ah, nee, moet... de vraag. Ik begreep de vraag wel. Ja. Ik heb uh, vroeger met mijn uh, oma Eindeloos Yadzee gespeeld. Ah. Dus zo'n Jatzee-notitieblokje, dat zie ik nog wel voor me. En ik ken ja. de regels ook nog wel. Oké. Okay. En dan heb ik even een klaplaatje gepakt en uh, heb ik dat even uitgerekend voor haar. Oké, okay, dus best case scenario, als je echt enorm veel mazzel hebt. Ja, ik heb niet uitgerekend wat, wat de kans daarop is dat dat ook uh, lukt. <laughs> nee. ik denk dat die niet zo groot is. Nee, dat is een hele kleine kans, maar... ja. Wil je het antwoord weten? Of ja. eerst de uitleg? Nou, doe de uitleg maar. Dan werken we er zo langzaam naartoe. Nou goed. Zo'n uh, C-blokje. Uh, uh, ik, ik heb begrepen uit haar verhaal dat zij uh, één kolom jatzee speelt. Uh, vroeger met mijn oma speelden we ook wel drie kolommen. En dan kon je bij de derde kolom vermenigvuldig je, uh, vermenigvuldig je, je scoren met drie. En bij de tweede met twee. En bij de eerste uh, was het gewoon het één keer. Maar nou goed, dat is even een ingewikkeld uh, zijsprongetje. Ja. Maar zij speelt, uh, zij speelt één kolom, begreep ik, uit haar verhaal. Dat, dat denk ik ook. Ik heb er geen verstand van. Dus ga er vanuit. Dat klinkt heel eenvoudig. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat, dat, uh, dat werd me wel helder. Um, nou, dan, dan zijn er in die, in die ene kolom, uh, dat is een verticale kolom dus, er zijn dertien uh, vakjes waar je een score kunt invallen. Dat is één tot en met zes, vier van kind, uh, carré. Kleine Straat, Grote Straat, Volhuis, Jadzee en Chans. Dat zijn er 13. Oeh, ja. Nou, wat er nou moet gebeuren, is dat je 13 Jadzee gooit. Die eerste Jadzee, die noteer je bij Jadzee. En al die andere Jadzee's, daarvoor krijg je inderdaad dan 100 punten. Want dat vakje van Jadzee is al vol. En je kunt dan nog de waarde van je dobbelstenen noteren. Ja. Ga ik niet te snel? Nee, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap het nu al niet meer. Maar ik stel me zo voor dat Jos met uh, pen en papier bij de, bij de radio zit. Ja, ik hoop dat ze nog wakker is. Ja, ik... joh, ik kan niet wachten op het antwoord. Ja, ga door. Nou, van die, van die 13 JC's uh, moet je uh, een JC1, een JC2, een JC3, een JC4, een JC5 gooien. Dan vier uh, uh, JC's zessen. Die noteer je in de bovenste helft bij de zesde. En in de onderste helft bij de three of a kind, de carré en de chance. En dan mag je nog vier willekeurige Jadzee's gooien. Um, even kijken. <lacht> je bent nu de Jadzee-specialist, oh ja. hè? Ja, die, die, die vier willekeurige YAT-C's, De eerste daarvan is, is de Jadzee, die dus uh, bij de Jadzee noteert: 50 punten. En die andere drie, dat klinkt wel gek, maar dat worden streepjes. Uh, bij uh, de kleine straat, de grote straat en uh, de full house. Want als je een uh, uh, kleine straat gooit, dan krijg je daarvoor 30 punten. Dus dat is niet het maximaal haalbare, want als je een JC gooit, dan krijg je honderd. Ja. Dus je, gooit, je zet alleen maar JC's, dan even iedere keer 100 punten op. En uh, nou ja, goed, vijf van dezelfde stenen uh, kun je niet bij een kleine straat noteren. Want een kleine straat, dat zijn vier opeenvolgende stenen. 2, 3, 4, 5 bijvoorbeeld. Ja. Dus zet je daar een speeltje, Dat zijn ook de regels van het, van het spel. Dus als het computertje gewoon volgens de uh, klassieke yat regels werkt... Ja, en niet is, uh, volgens 4, 4, 4. hele moderne computerregels. Ja, dan uh, moet het nog kloppen. Ja. Het komt tot 1480 punten. 1480? Ja. Hey. Ja, dan zijn er 105 boven, dan krijgen ze nog 35 bonus over. Dat is 140. En 280, of ook 140 onder, dus samen 280. En 12 keer 100 voor de extra fees is 1480 punten. Oh, ja, ik kreeg van iemand een mailtje die schreef 1575. Het... Nou, dat zou wel leuk zijn om met, met die persoon dan daarover in discussie te gaan. Ja, maar ik geloof dat die het gewoon gegoogeld had. Dat die het verder ook niet weet. Maar nou ben ik toch benieuwd oh. waar die 95 punten blijven. Interessant. Ja, nee, als ik het, uh, als ik het verkeerd heb gedaan, dan, uh, dan wil ik het Het weten. zou natuurlijk kunnen, hè, dat, dat je ergens een klein jatzee-misstapje uh, hebt begaan. <laughs> Nou, ja, goed. Ik heb het even uit mijn hoofd gedaan. en ja, Misschien dat ik ook ergens in de logica iets over het hoofd heb gezien. Maar ja, ik heb het wel voordat ik op de radio kwam nog ja, eventjes Ja, <laughs> even eventjes nog gegeven. even gedubbelcheckt. Nee, maar ik vind: uh, ik, ik kan het niet volgen omdat ik uh, al afhaak bij grote straat, kleine straat. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Maar nee. als, jij het, uh, als jij het zegt, geloof ik je. Met uitleggen En als iemand het, uh, zegt dat het anders is... dan moet hij maar komen met, uh, met een toevoeging via 0800-1121. Mag ja, ik je bedanken kan. voor het rekenen? Ja, nou, hartstikke graag gedaan. Ja. Hey, ik, ik, heb, ik heb twee vraagjes. Kan oh, dat nog? Nou, dat ja. Nou, ik, ik vroeg me even af wat het essentiële verschil is... tussen hondenvoer en kattenvoer en blik. <laughs> Tuurlijk. Dat vroeg je je even af. Ja, <laughs> ja. En uh, ik vroeg me ook af, maar ja, die vraag is denk ik al wel vaker gesteld, maar ik heb het, het antwoord erop niet gehoord. Um, hoe het zit het met een koudje vatten? Of je, of je dan inderdaad ziek wordt omdat je net eventjes ja, dat, uh, dat beetje vraag. koude niet meer bij kan hebben bij je zakkenweerstand, weerstand? Of dat dat eigenlijk toch niet zoveel met die koud te maken heeft omdat het gewoon flauwkul is? Ik vind het, ik vind allebei hele goede vragen, alsof je er echt heel lang over nagedacht hebt. Nou, nee, helemaal niet. Er waren gewoon dingen die ik me afvroeg. Ja, nou, het zijn allebei goede vragen. Want het is inderdaad, de een zegt een kouwvatje... Kou als je uh, op de tocht hebt gestaan of geen sjaal om hebt gehad. En de ander zegt, ja, dat maakt allemaal niks uit. Je krijgt een virus of je krijgt het niet. Of een, uh, even, uh, dus, uh, dus daar kan het nooit aan liggen. Ja, nou ja, kijk of we daar uh, bindend uit kunnen komen vannacht. 0800 1121. En inderdaad, wat zit er in hondenvoer... wat er niet in kattenvoer zit en andersom? Goeie vragen. Oké. Okay. Nou, de, bedankt voor, nogmaals voor het rekenen. Voor de hele Jatzee-toestand. Dan kan ik die in ieder geval wegstrepen. Waar is die? Daar is die. Tenzij er nog mensen bellen met die uh, ontbrekende punten. En uh, dan, nou, blijf luisteren. Ga ik op zoek naar antwoorden op je vragen. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Een hele goede nacht. Hetzelfde. Goeienacht. Oké, oh, okay. doel.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 Bobby Brown en Two Can Play That Game. Even een overzichtje van de vragen die nog niet beantwoord zijn. De vraag waarom zich steeds vaker wordt gebruikt op Nederlandse radio en televisie. <coughs> Reens vraagt zich af wat er gebeurd is met de langwerpige tomaten. die hij op televisie zag in de jaren tachtig. Motregen. Waarom heet dat motregen? Terwijl er geen mot bij komt kijken. Waarom wordt nog steeds misdaden tegen de menselijkheid gebruikt? Terwijl het toch echt misdaden tegen de mensheid moet zijn. Marian wil heel graag snel weten of kakkelakken kunnen vliegen. Claudio uh, wil weten of het waar is dat uh, het lidwoord het vervangen gaat worden door de, dus de meisje. Erik wil uh, heel graag weten voor zijn zoontje Jeroen van 3... die net van de trap afgekukeld is... waarom hij geen MRI-scan krijgt in het ziekenhuis. En dan is het natuurlijk uh, niet echt zo... dat we kunnen kijken in het dossier van de kleine Jeroen. Maar misschien weet er iemand meer over MRI-scans... en kan vertellen waarom uh, er soms voor wordt gekozen... om die niet toe te passen. En die laatste twee vragen, leuke vragen... wat is het verschil tussen honden en kattenvoer in blik... En een kouwtje vatten, doe je dat door op de tocht te staan in de kou? Of doordat je uh, uh, het krijgt van iemand anders... en heeft het niks met uh, sjaals of uh, geen hemd aan te maken? 0800 1121. Didi, goedenacht. Goedenavond. Oh nee, goedenacht. Ja, uh, over die MRI, ik heb er ja. een keertje een gehad. Ja. Maar het gaat gebaar, uh, gepaard met een uh, enorm kabaal. Het is alsof je drilboren... 20 minuten naar drillboren luistert. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat bij zo'n klein kind niet doen. Ja. In ieder geval sowieso. Uh, ja. Het moet natuurlijk wel nut hebben voor het genezingsproces van de hersenschudding, denk ik niet, een MRI uitmaakt. Maar het is een enorm kabaal. Ja, ja, ja, ja. ja. ja en die uh, meneer moet ook niet vergeten het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. want... Kijk, het, is, het kan misschien toch wel... De, dat is wel belangrijk dat hij dat doet. Ja. Moet hij ook niet vergeten. En laten we overgaan op de kakkerlakken. Ze kunnen vliegen, maar ze doen het niet graag. <laughs> <laughs> ze doen het niet graag. Ze vinden het niet leuk. Ze vinden het een hoop werk. Ja, het is een zwaar lichaam voor die hele kleine <laughs> schildjes. Het is meer dat ze in nood kunnen vliegen. Ja. Dat is het uh, Ze zijn hetzelfde gebouwd. Dus ook van die schildjes hebben ze. Dus ze ja. kunnen het wel. Dat weet ik uit trok. Eigenlijk zou je op een kakkelak dus gewoon leuke stippen moeten schilderen... en dan worden het opeens hele schattige beestjes. Ja, maar het is een van de oudste diersoorten op de aarde vanuit de prehistorie. Dus een beetje respect voor de kakkelak mag best. Nou, is ook zo, want ze zijn hartstikke stevig... maar ze zien er gewoon zo vies uit. Klopt. Dat is het. Ze moeten eventjes wat aan hun uiterlijk doen. En dan valt erover te praten. Maar ze, ze kunnen vliegen in nood. Nu is het zo dat Marjan neemt Toos mee op vakantie. En die is nogal van het kakkelakken jagen. Als je ze opjaagt, gaan ze dan vliegen? Ik heb het alleen maar... Uh, heel, ik heb het heel weinig zien. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat het meer iets is van de wind of zo. En dat ze het dan kunnen. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Maar nee, die uh, kakkelakken zijn banger van jou dan jij van hun, hoor. Dus die gaan er wel weg. Jij bent er ook niet bang van. Nee, maar pas nee. uh, was er ook niet al op. Nee, het is niet dat je denkt, her, gezellig een kakkelak. Ja. Oké, okay, nou dankjewel Didi. Oké. Okay. Tot de Dag. volgende keer weer. Dag. vrouwtje. Hallo. Hallo. <laughs> ah. je bakken. Ja hoor, ik zit echt helemaal mee te luisteren. Ja, oh. even over die kakkelakken. Ja. Ik heb nog nooit een vliegende kakkelak gezien. Nee, maar ja, zeker ik nog nooit in Ik heb jarenlang op uh, groot gewerkt... in de oude paviljoenen van de vaccinige inrichting. Ja. Daar liepen echt kakkelakken van vier centimeter groot. En ik heb ze nog nooit zien vliegen. <laughs> maar waar, de, waar was dat dan, vrouwtje, die inrichting met kakkelakken van vier centimeter? groot. was was in Apeldoorn. Oh, ja er waren gewoon allemaal oude paviljoens, dus er zaten gewoon hele grote kakkelakken. Ja, want die houden van oude huizen blijkbaar. Weet ja, blijkbaar. Die konden ja. daar goed gedijen. En wat deden jullie dan? Want dat, dat kan... Ja, dat deden zij. Maar oh, jullie ook. Erop ja. staan. Ik was gewoon poetsen. Met je, met je witte verpleegsterschoenen op zo'n kakkelak gaan staan. Nou en of. Ja. Echt, een dan poetsen en weet ik veel wat, wegwezen ermee. Eeuw. Maar nooit uh, eentje zien vliegen. Dat is, uh... Ik heb er nooit eentje zien vliegen. Oké. Okay. 0801121, dankjewel, vrouwtje. Ja, ik heb nog meer. Oh, je hebt nog meer? Nou, doe maar dan. Ja, nou, of ik had het over jou twee. Ja. Uh, van, je hebt gewoon uh, van de kolommen. En uh, je kunt gewoon kiezen. Dit is gewoon wat je onderling afspreekt. Van, je kunt kiezen, bijvoorbeeld een rijtje kiezen van, van boven naar beneden. Dat is verplicht. Ja. Je kunt ook zeggen het tweede rijtje is van onder naar, naar boven verplicht. En de derde is bijvoorbeeld een kansrij. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je maar wil. Je kunt het maar ingewikkeld maken als je wil. Er is gewoon met twee spelers. Hoe, speel, hoe spreek je het af dat je het wil spelen? Maar Josie is niet met twee spelers. Die is uh, met haarzelf en de spelcomputer. Oh, met de spelcomputer? Ja. Ach nee, toch? Ja, dat dat is hartstikke leuk. leuk. Nee, dat Ach, niet. joh, uren brengt ze ermee zoet. Nee, dat meen je. Ze neemt hem zelfs mee naar de wc. Niet te geloven. Ja, het is uh, ieder zijn ding. Och jee, nee, dat moet je met mensen onder elkaar doen. Ja, voor de gezelligheid bedoel je. Ja. Ja, maar sommige mensen houden daar niet van. Halleluja. En had je nog meer, vrouwtje? Ja, ik had uh, zoiets over de MRI. Ja. Uh, ja, goed, mijn, mijn uh, ex-man heeft dat mee geholpen uh, ontwerpen. En ik heb gewoon als proefpersoon daar wel in gelegen. Oh. En uh, die geeft ook wel muziekjes. Dus niet wat die mevrouw net zei: van, van dat ze allemaal zo'n geluiden waren. Oh. Dus ik denk ook, van als ze dat kinderen instellen, dat ze gewoon ook gewoon kindermuziek in kunnen stellen. Dat zou je toch denken, ja? Ja. Dat zou moeten kunnen. Nou. nou, nou heb ik nog even kijken, waar het nog mee is nog meer? Oh, je hebt het opgeschreven? Ja, ik heb het opgeschreven. Heel verstandig. Uh, van die kou, ja. uh, dat koudje, dat, dat is niet van uh, de kou. Dat is gewoon een virus. Oh. Als je gewoon onvoldoende weerstand hebt, dan ben je gewoon daar uh, ja, veel meer voor bevattelijk. Ja. En dat is gewoon een virus, dat heeft niks te maken met kou. Dus we kunnen gewoon zonder sjaal naar buiten. Nou, het sjaal is toch wel lekker hè, als het koud is. Is ook zo, ja. Hé, hey, dan heb ik nog een laatste vraag. Ja. Die is voor jou persoonlijk. Oh jee. Want jij komt uit het kampen. Ja. En ik ben ook een kamperhuis. Oh jee. <laughs> en uh, ik ben een kamper geboren. Ja. Maar ik woon in Eindhoven. Heeft maar niet... ik wilde jou eens vragen: van, weet jij of er een boekje of zo bestaat over kamper-uithalen? Jazeker. Ja? Ja. Oh. Ik zou willen zeggen, ik stuur het je op, want het staat in de kast. Maar ik, nee. ik, er zit geen structuur meer in mijn kast. Nee, maar oké. Okay. Maar dat zou ik misschien ah, bij de VVV of zo zeker. op kunnen vragen. Of? Nou, Waar heb ik het ook weer gekocht? Ik denk inderdaad bij de Kamper VVV. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en dan oh, staat dan je, het verhaal ik... van de Kamper Uiensoep, staat erin. En van de van de koe in de toren. Ja, en, euh, ze staan er allemaal in. Of oh, ja. ja. oh, Dat is leuk. Dus dan kan ik bij de Kampen en Kampen en kan ik daar opvragen. Je kunt het even. En anders. Ik mag geen reclame maken. Maar dan moet je even bellen naar Bosboeken in Kampen. Bosboek? Bosboeken. Bos? Bos. Bos. B van Bernard. BOS. Als een verzameling bomen. Oké, okay. B.O.S. Bosboeken. Ja. En daar werkt William en die kan het u ongetwijfeld vertellen. Oké. Okay. Ja? Helemaal gek. Je hebt het niet van mij, hè? Nee, hoor. Want dat zou reclame uh, zijn. X. Mijn naam is Haas. Oké, okay. dag Haas. Jojo. Doeg. Ja. Jos. Ja? Goedenacht. Hallo. Hallo. Over gezondheid en ja. kou en zo? Ja, alles in één keer. Ja, nou, ik ben een gezondheidswetenschapper en ik vind gezondheid altijd erg, erg leuk om me uh, daarmee bezig te houden. Gelukkig. En er zijn altijd heel veel verschillende opvattingen over, maar over de kou, zullen we daarmee beginnen? Ja. Waar gaan we mee eindigen dan? Want dan kan ik er vast een plaatje bij bedenken. <laughs> <Dat was> leuk. <laughs> um, er was ook nog een vraag over uh, uh, waarom we steeds langer leven. Ja. En... Oh, daar weet ik een heel leuk plaatje bij. Zullen we oh. daar dan mee afsluiten? Uh, Oké. Okay. Dan weet ik niet of het in de computer staat, maar dan weet ik een leuk plaatje bij. Maar Vertel eerst maar over het koudje vatten. Okay, en mag ik dan ook nog een vraag stellen daarna? Ja, oh, nee. nee, nee, nee, nee, want dan kom ik in de problemen met mijn plaatje natuurlijk. Dan stel ik eerst die vraag en dan doe Dat ik... Dat eh, doe jij handig, Jos. Hè? Ik, ik pas me ja. aan aan jou. Ja, dus we doen ik... eerst... Wacht even, even voor de agenda. We doen eerst het koudje vatten, ja. dan kom je met je vraag... En dan zeg je nog iets over waarom mensen steeds ouder worden. Wat goed, hè? Hey. Ja. Je bent een goede organisator. Niet van afwijken, hè? Nee. En niet nog daarna even met een rondvraag komen? Nee, nee. Oké, okay. nee. nou. Doe maar. Eerst het koudje. Uh, nou, kou is eigenlijk vooral een kwestie van het immuunsysteem. Ik zal een voorbeeld geven van je eigen afweer. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben zelf licht astmatisch altijd geweest. En toen had een goede dokter uh, mij aangeraden: Jos, probeer eens uh, zink te slikken. En dan wel zinkpiculonade, omdat die beter wordt opgenomen, 50 milligram. Maar sindsdien ben ik nooit meer verkouden. Hey. Terwijl ik altijd heel veel last had van griep, verkoudheid. Um... Dat soort dingen allemaal. Dus het schijnt toch vooral met je eigen afweer te maken. Natuurlijk heeft uh, uh, kou en, en, en, en, en, en, en lang in, in, in koud water liggen of, of, of uh, uh, uh, uh, uh, uh, slecht slapen. De, al die factoren die hebben een invloed, maar die hebben een invloed omdat ze je afweer verminderen. En die bases die jou aanvallen, die vinden het leuk. Als je zwak bent, dan pakken ze je. Hè. Dus het heeft met afweer te maken. En, maar het belangrijkste vind ik altijd... wie geneest heeft gelijk, weet je wel? Van wat kun je eraan doen? Dat vind ik dan, hè? Ja. Dus uh, dat is ja. wat ik eraan kon doen. Die, die dokter, die, uh, die zei, proberen een picolonaat. En toen, uh, sinds ik dat doe, uh, ben ik nooit meer verkouden, nooit meer griep. Kijk, dus iedereen heeft ook zijn persoonlijke uh, griepoplostoestanden... Uh, nou, het heeft heel erg met je eigen afweer te maken. Ja. En je, slecht slapen en stress en verdriet en kou. Al die dingen hebben natuurlijk invloed op je afweer. Dus dat die gaat dan achteruit geleidelijk aan. Ja. Dus uh, je steekt elkaar gewoon allemaal aan. Alleen de een is er wat ontvankelijker voor uh, dan de ander. Omdat hij bijvoorbeeld de hele donderdagnacht wakker is geweest, mensen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, pas op. Morgen. Dan is, dan is het ook nog jouw schuld. Nee, ja. Ja. Leuke radio, man. Nou, dat, dat hoor ik graag. Goed. Dan hadden we de vraag, volgens ja. het schema. Ja. Wat ik me afvraag, maar misschien ben ik de enige die dat vindt... Uh, wat mij opvalt is dat de kwaliteit van de journalistiek... en ook bijvoorbeeld van de wereld draait door en pau en maar ook in, in, in, in, de, in de, uh, uh, het debat in de Kamer... ik vind dat het beschavingsniveau uh, mm -hmm. enorm achteruit is de laatste 50 jaar... Mm -hmm. Ik ga daar een klein voorbeeldje van noemen van De Wereld Draai Door, heel kort. Nou, ik weet al waar je mee komt. Waar kom ik dan mee? Met Martijn van Dam. Uh, ja, dat, nou, dat was één voorbeeld. Van, maar, weet je wel, dat is één van, maar ik vind dus dat Matthijs Nieuwkerk en, en ook Jan Mulder... Die stonden vroeger bij mij heel hoog in aanzien. Hmm. Maar dan zag ik een situatie, er was iemand van Pauwnieuws, Dat is inderdaad puur afzijk, tv en... en, en. En uh, uh, leedvermaak. En ik vind het verschrikkelijk. Mijn zoon was pas, die doet ook gezondheidwetenschappen naar de is twintig. En hij zei: Jos, zet het alsjeblieft af. Nu zei Elmar, ja, ik wil je laten zien dat dit ook bestaat. Dit is een realiteit. Pauwnieuws en afzeik-tv en, en haatzaaien, het bestaat echt. Mm -hmm. En ik wil dat je dat ook ziet. Hij zei: Nee, ik wil er niet naar kijken. Papa zet het af. Ik vind het verschrikkelijk. <laughs> Veel te goed opgevoed. Die gaat het niet redden in de maatschappij, Jos. Wat zeg je? Als je je kinderen zo, zo uh, netjes opvoedt... dan gaat hij het niet redden straks als hij als naar buiten gaat. Precies, ik wil hem dat laten zien. Dat dat verschrikkelijk... Ja. Paul niet en dat Jan Mulder... die ging dus eigenlijk... Uh, dat liet ik hem dus ook zien. We keken, ook, we keken toen, uh, ging toen over het ontslag van uh, Cohen. En toen liet ik dus mm -hmm. ook het verschil zien... tussen het niveau van Paul en Witteman... hoe zij dan met dat verhaal omging van, van Cohen en dan hoe ze het met de wereld door weet je wat ik bedoel. Oké... Okay, um, maar toen, uh, toen zei ik begin moment Jan Mulder. Die was met die man van Pauwnieuws. Maar die ging eigenlijk aan hem vragen stellen. Aan meneer van Pauwnieuws. Van, van hoe je het je, hoe je moet doen. Advies vragen. Ik dacht toen: kreeg ik kreeg een beeld door van. Ik weet niet of je die, hebt van, die film kent van, van Vietnam. Waarin ze krijgsgevangenen. Die zetten ze dan in zo'n zo bamboekooi onder water. Mm -hmm. En dan kunnen ze net met hun neus boven water ademhalen. Maar dan maken ze een wondje erin. En die ratten die vinden dat fijn, want die komen op dat rondje af. Je wordt dan dus levend onder water opgevreten. Hè? Dat deden de jappen. Ik begrijp de stap van de wereld rijd door naar dit rattenverhaal niet. Nee, en ja. wat ik dus vind van, van mensen zoals uh, Geert Wilders en Pawnies en zo, Wat zij doen is leedvermaak, dus dan gaan ze hem ook inhokken. Ja. En als er eenmaal begint te bloeden, dan gaan al die ratten... Die gaan mm -hmm. daarop af en die vreten hem daar levend op. Ja, dat is even een beetje heel erg overdreven. Ja, nee, maar zeg. ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Sorry voor deze verschrikkelijke beeldende overdrijving. Maar waar wil je naartoe? Want ik begrijp wat je bedoelt. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Dat, dat noemen we tegenwoordig de verhuftering van de samenleving. Ja, en ik, ik erger me daar enorm aan. Ik hoop ja. dat jij je er ook heel erg aan ergert. Maar nou, niet ja. zo erg als ik, hoop ik voor. Nee, <laughs> ik erger me er niet zo erg aan als jij. Want ik denk dat er we altijd wel... Dat soort dingen. Nee, ja, er zijn altijd dingen in de samenleving die de een niet aanstaan en waar de ander in meegaat. En uh, zolang we het maar blijven zien, denk ik dat het allemaal wel goed komt. Maar, ja, uh, okay. maar wat is nu je vraag, Jos, is mijn ja, vraag. Nou, mijn vraag is of het of het. Uh, ik heb dus erover nagedacht, van net uh, over die verkoudheid denk ik dus als gezondheidschaam nou, wat kunnen we eraan doen? Nou, dan is het bijvoorbeeld Sink dat je afweersysteem verbeteren. En nou heb ik ook nagedacht, wat zouden we daaraan kunnen doen? En dan wou ook vragen wat de mensen daarvan vinden. En jij Om ik dacht, waarschijnlijk heb ik drie soort basisregels bedacht van, van beschaving. Daar kan trouwens misschien de PvdA ook nog wat aan hebben. Of, of andere partijen die weer fatsoen terugbrengen. Maar ik dacht, van, volgens mij moeten we ons uh, veel minder met uiterlijk en beeldvorming bezighouden. En veel meer met inhoud en innerlijke beschaving. Dat is een soort eerste regel. Mm -hmm. Een soort tweede regel zou zijn, dat is in de geneeskunde, heb je als eerste basisregeling uh, uh, prima non-notch. Op de eerste plaats mag je nooit iemand anders schade of verdriet of pijn of medische schade berokkenen. Ja. Ik dat nou eens in zijn oren knoopt. Hè, ook Paul Nieuws en, en ook uh, uh, Paul en Witteman, die doen dat al redelijk vind ik. En ook uh, WL je mag nooit iemand uh, schade berokkenen. Zowel niet geestelijk als niet geestelijk. Maar Jos, ik vind het uh, prachtig en het is een beetje ideologisch, maar het is voornamelijk een beetje van, uh, te veel vanuit jezelf bedacht, gedacht, ben ik bang. Vanuit mezelf gedacht? Ja, ja, ik begrijp je wel, alleen dit zijn regels die je niemand op kunt leggen. Nee, maar ik denk dat als je uh, Einstein, die zei nou, dat hij de, de, de atoombom ontwikkeld had toen had hij heel erg spijt, mede, dat hij daaraan bijgedragen, want hij hij, hij dacht ik ben wel slim, maar niet wijs. Dus je moet mm, oh, nee, mooi, ja. mensen moeten veel meer naar hun hart naar een innerlijke wijsheid gaan luisteren. En ik denk dat dat voor alle zeven miljard mensen geldt... dat we allemaal veel meer naar ons hart... Maar ik ons... vind het, dat is precies... Ja, Jos, deze discussie kan eindeloos duren... en gaat volledig voorbij aan de opzet van dit programma... namelijk vragen en antwoorden. Want dit is, ja. dit is meer mening dan, dan dat er een eensluidend een antwoord op kan komen. Alleen het gaat al mis als jij gaat zeggen mensen moeten dit en mensen moeten dat. Want er, er blijven gewoon altijd heel veel mensen die nooit willen doen wat iemand anders vindt dat ze moeten doen. En het zou natuurlijk, ik denk dat het heel mooi zou zijn als jij de baas van de wereld was en kon regelen dat niemand elkaar pijn deed en kwetste en dat soort dingen. Alleen ik ben bang dat het praktisch wat lastig oplosbaar wordt. Ben met je. Ik ben, je bent een hele goede communicatieadviseur voor mij. <laughs> Namelijk, nou, ik zeg het heeft geen zin. Maar misschien moet je wel de politiek ingaan, Jos. Want dan kun je de wereld beter maken. Mijn vader zat in de politiek. Die was een vrij beroemd politicus. En daarom oh. ben ik wetenschapper wetenschappen doen, Want het is een rotte <laughs> Je moet ja. je ja. bedriegen. Dat is politiek. Ja. Maar wie was jouw vader dan, Jos? Uh, mijn vader was... Je? Uh, en die heeft heel veel gedaan uh, voor het heuvelland het behoud daarvan. Oké, okay. en toen uh, heb je daar zo uh, uh, de of, uh, genoeg van gekregen van die politieke toestanden... dat je dacht, ik doe heel iets anders. Ja, precies. Uh, ik, ik had wel heel veel respect voor wat hij deed en hoe hij deed... maar hij heeft mij ook uitgelegd uh, hoe, hoe die wereld in elkaar zit. Dat ja. is uh, niet altijd even fraai. Dat is, uh, ik denk dat uh, Job Henn het volledig met je eens is. En jij? Ja, het doet er niet zoveel toe, want ik, ik ben slechts het uh, cement tussen de mensen die uh, de inhoud maken. Maar uh, ja, ik, ik, ben, ik ben bang dat uh, uh, jij en ik uh, uh, te veel willen. Dat, het, uh, dat we niet uh, de hele wereld kunnen verbeteren. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Ik Vind jij het dat... leuk om te horen? <laughs> we maar kunnen tegenover... het niet, Jos. Hè? We kunnen het niet. Jawel, het komt goed. Ik ben uh, positief. Oké. Okay. Komt... Het is al goed uh, als je jezelf goed voelt en probeert jezelf in je eigen kleine kring je best. Doen. Ik dat denk is... dat dat de beste manier is. Nou, uh, do, uh, doe je best met die zoon van je? Ja, en de, en de, de mensen waar ik van hou. Dat is inderdaad uh, het allerbelangrijkste, dat je het daarmee goed maakt. Dat en dan mee... nu nog even kort over waarom mensen, uh, waarom mensen steeds ouder worden, zodat ik die mooie plaat kan draaien. Ja. Nou, er uh, zijn dus drie belangrijke invloeden op gezondheid en dat is inderdaad wat jij zei, de geneeskunde uh, en is de leefomgeving en de, de leefstijl. De leefstijl en de leefomgeving samen is zoiets 80%, dus dat is de belangrijkste reden. Bijvoorbeeld de hygiëne is veel beter geworden, inderdaad de voeding is veel beter geworden. Uh... En de medische zorg, de infectieziektes, die zijn sinds 1900 enorm verminderd. Dus dat is vanuit de geneeskunde. Maar je hebt ook, maar ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar ik had eigenlijk een verhaal willen vertellen. Maar dat komt jouw platen nooit. Dat je dat vanuit vier vakgebieden kan bekijken. Oh, dat klinkt ook heel saai. De gerontologie en, en de, en de <laughs> partijen. Gewoon toch doen, hè? Nee, oh. we gaan inderdaad we gaan afronden, Jos. En het, uh, uh, uh, er komen vast nog wel meer dingen bij kijken. Maar er blijven mensen bellen naar 0800 1121. Ik dank je voor je bijdrage vannacht. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb hem al aangezet. Ben benieuwd. Bedankt. Mijn plaatje. Dag, Jos. Dag. Het is uh, Klein Orkest... Het bandje rondom uh, Harry Eckers. En over 100 jaar. Reden op een zebrapad, oh, oh, oh. zit wel vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood.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 Het essentiële verschil tussen hondenvoer en kattenvoer in blik. Dat is een vraag die nog staat. Bel naar 0800-1121 als je het weet. Het essentiële verschil tussen hondenvoer en kattenvoer in blik. Uh, Erik wil graag weten waarom zijn zoontje Jeroen van drie jaar... geen MRI-scan kreeg toen hij van de trap was uh, gevallen op zijn hoofdje. Uh, als je het weet, bel dan even. Claudio is bang dat het woord het vervangen gaat worden door het woord de... Zou het kunnen? 0800-1121. Marian wil weten of kakkelakken kunnen vliegen. Ik krijg een beetje gemixte reacties, want er uh, werd net gebeld... Uh, door iemand die zei van nee, dat kunnen ze niet. Maar ik krijg ook mail en ik zie op Twitter dat mensen schrijven... sommige soorten wel en sommige soorten niet. Nou, hoe zit het met de soorten op krankenaria? Wil dan natuurlijk Marian graag weten. Bart wil weten waarom nog steeds de uitdrukking uh, misdaden tegen de menselijkheid gebruikt, wordt gebruikt. Terwijl het uh, misdaden tegen de mensheid moet zijn. Joop wil weten waarom motregen motregen heet. En Rinze herinnert zich televisie over langwerpige tomaten in de jaren tachtig. En hij vraagt zich af waar die gebleven zijn. Dus tomaten in de vorm van een komkommer die je zo makkelijk in plakjes kon snijden. 0800 1121 als jij je die tomaten ook herinnert. Dennis wil aan zich alleen maar weten waarom de uitdrukking aan zich steeds vaker wordt gebruikt op radio en televisie. En nieuwe vragen, daarvoor kun je ook bellen naar 0800-1121. Maar het zou ook wel fijn zijn als er wat antwoorden komen, want dit zijn wel heel veel vragen die nog openstaan op uh, dit tijdstip. 0800-1121. Uh, Jos heb ik net gesproken, dus of er heet nog iemand Jos, of ik heb Henk aan de telefoon. Hallo, met wie? Hallo. Hallo Henk. Hallo Jos. Hallo John. John. Ha hallo, willekeurig iemand. John. <laughs> Dag John. John ja, oké. Okay. Hallo afschiet naar mij. Uh, het, het, het enige antwoordje, dat woordje menselijkheid, dat, dat, dat kan klopt. Want ik heb pas geleden gehoord, paar op de radio, was dat het woord mensheid uit het woordenboek zou geschat worden. Oh. Vandaar. Hè? Ja, ik vind het ook, ja, ik vind het ook heel vreemd dit. Dat vind ik een dat beetje raar, het hele woord mensheid uit het woordenboek. Ja, ja dat, nee, dat is geen geintje Ik heb het echt gehoord. Het woord mensheid, dat wordt geschapt uit het woordenboek. En dan krijg vandaar, je dus... Vandaar uh, dat het dus een menselijkheid. Daarom wordt uh, daarom dat gezegd. Ja, ik, ik heb het ook maar gehoord op de radio. Uh, Welke radio zet oh, je oh, te luisteren? Radio 1 altijd. Nou, dan moet het waar zijn. Dat ja, is een of andere hoogleraar of zo. Die, die, die, die zat zo'n heel verhaal te vertellen. En kon, ik zat ook in mijn grote oren te luisteren. Ik, wat is dit nou weer? Ik vind het raar, kaartje. Ja, ik had dat toch. Ik moet het vertellen een keer. Ik denk, wat, dat is wel raar, dit. Ik zit, dat is, dan, ja. ik, uh, wie, wie leest het nieuws? Is dat Marjan vannacht? Dan, dan ik, ga ik, het. ik ga zo na het nieuws wel even met Marjan bellen. Want die weet dat soort dingen. Nou, oké. Okay, maar ik, uh, een vraagje? Ja. Uh, mijn kameraad studeerde werkdag aan de MTS en die ja kennen best wel een aardig sommige rekening. En die zegt, ik kan je een fout laten zien in de rekenkunde. Toen kwam hij met een willekeurig getal. Nou, op allerlei manieren ging hij dat dus delen. Op Delft, zodat dat je altijd op hetzelfde getal uitkwam. Mm. Hij zei, maar op een bepaalde manier, dan uh, deed hij die som. En ik, ik zat continu mee te rekenen. Hij zei, als je het zo doet, dan kom er één tekort. Hij zei, de ene is de enige fout in de rekenkunde die er bestaat. Ben ik nou een maling genomen of is dat nou echt zo? Want ik heb echt, het is een hele tijd geleden. ik heb goed gekeken, maar het klopte wel wat hij zei. Ja, maar nou, is dat zo? Maar wat zei die? Ja, het ging om een willekeurig getal. Weet je wel, zeg maar voor 36, 3 uh, uh, keer 12, 36, 3 uh, ja. keer 10, 36. Weet je wel, nee, je kwam altijd op hetzelfde ja. getal uit. Hij zei: Maar als je dat en dat bij elkaar optelt of op aftrekt of zo, dan kwam je ineens één tekort op één manier. <lacht> <hijen> en ik, dacht, hé, en ik zat goed te kijken. En ik denk dat klopt ook nog wat zeg maar het is denk ik dacht, een jaar of twintig geleden. Maar hij zat dan laatste jaar MTS aan en studeerde werktuigbouw. Ze kwam weten of dat bestaat, die fout in de rekenkunde. Ja, ik dat denk dat, dat je in de maling meegenomen. genomen. Nou, het was echt een premieur. Hij kwam echt helemaal uit tot de boot. Hij kwam dit meest vertellen. Hij zei, ik heb wat nieuws. Ik heb wat nieuws. Hij zei, moet je opletten. En ik zat mee te rekenen. En ik dacht, ja, het klopt toch ook? En ik denk, je, je komt er nou één tekort ineens met de som. En ik denk, hoe kan dat dan? <laughs> dus ik wil weten, ben ik nou inderdaad uh, om, om, om een doodje geleid? of Hoe zit dat nou? Nee, je wordt vast in de maling genomen. Dat kan niet ik, ja. anders. Maar ik, ik, ik, ik, kon, ik, kon best, ik kon het ook narekenen, Maar het klopte wel. Maar jij wil zeggen dat er is gewoon één Er is één, één, één, één fout zon... in de rekenkunde schijnt, schijnt. Hij zegt dat bestaat één fout in de rekenkunde is. Hij zat ergens in. En hij studeerde dan de NTS. Laatste jaar was hij. Ja, nou ja, dat moet op zich goed zitten. Dat was natuurlijk onderwijs van hoog niveau. Maar het dus, is, dus er is één som van bijvoorbeeld 144 uh, gedeeld door nou, 12 een, een, min 11. Eenvoud, fout, een fout in de rekenkunde schijnt dat er bestaan. Dat komt niet uit. Nou, dat komt ik, niet uit gewoon. Uh, ja, ik, ik vind het ook raar, wat de 1 en 1 is de 2, zeg ik altijd maar. Zou je denken? Maar ja. En ik zat echt met hele grote ogen te kijken. Ik dacht, hoe kan dat dan? Ik heb nog gelijk om maar dat is hele tijd geleden. Maar ik wil nou zeker weten of dat inderdaad bestaat. En wat doet die MTS er inmiddels? Uh, hij is afgestudeerd aan de Hagius. Hij is ingenieur. Nou ja, dat zou toch op hij zich zijn? Hij is in een liftenfabriek. Een liftenfabriek? Ja, konen, Kone, Starlift was vroeger. Oh, dan hoop ik toch wel dat hij goed kan rekenen. Ja, hij heeft serieus gestudeerd, werkt toch dus. wel. Misschien maakt hij wel die liften die altijd de dertiende verdieping overslaan. <lacht> <lacht> ik 0800-1121. Ga ik eens kijken, John, of het iemand bekend voorkomt? Ja. Hartstikke bedankt. Jij bedankt. Ja, bedankt ik zou ik zeggen. Hey, doe de goed aan oh. die maat van je. Oké. Okay. <laughs> doei doei. Peter, goeienacht. Goeienacht. Hallo, wat kan ik voor je doen? Uh, ik, ik had uh, een antwoord uh, voor, voor die mevrouw van die kakkerlakken en ik had een vraagje. Oh, nou, heel snel, want uh, Marjan komt er zo in met het nieuws. Oh, kom maar door. Ja, dat was, voor, was vorige keer ook. Ja. Toen, toen hadden we nog over de prins en de volgende dag uh, was er ook onze prins in de. Ja, dat was een heel ander prins, uh, Ja, dan heb je dat ene plaatje overhandeld. Ja, ik hoop niet dat dat een slecht voorteken is. Nee, maar ik, heb zo, ik hoop zo dat het allemaal goed komt met Frizo. Maar goed, daar ja. hebben we het niet over. Um, nou, Peter, um, antwoord. Antwoord op de kakkerlakken in bepaalde gebieden vliegen graag, in bepaalde gebieden vliegen ze niet. Het is per definitie zo dat de meeste kakkerlakken kunnen vliegen, maar ze hebben pijn. En in landen zoals Griekenland en uh, Gran Canaria, Spanje en zo, waar het dus een uh, optimaal uh, vochtig klimaat heerst, mm -hmm. daar vliegen ze wel. Uh, om die kakkelakken van je weg te houden, hang je of een zak met water op, uh, dus gewoon op je balkonnetje, of yeah. een uh, CD. En uh, dat uh, weert kakkerlakken, dat weert uh, bijen en uh, wespen. En moet dat een cd van Marianne Weber zijn of mag het een willekeurige cd zijn? Nee, maar liever, liever Frans Bouwer. Frans Bouwer is er helemaal... doodsbang van, hè? <laughs> kakkerlakken. Doodsbang. Nee, maar uh, ze herkennen uh, bepaalde reflecties. Yeah. En uh, ze zien aan hun uh, beweging dat ze met dezelfde soortgenoot uh, te maken hebben... maar die is ineens een stuk groter. Dus ze blijven uit de buurt. En well, wat ook nu... Uh, ja. Ja, dus, dus dat is dan met name met die zak met water. En dat, uh, ik vroeg me af van wat doen die mensen toch? Maar dan is het, het schijnt dus echt te werken. Uh, het houdt ze buiten de deur. Okay. En wat ook helpt, wat ook helpt, dat is een uh, koffiefilterzakje met alle koffie erin. Ergens op het balkonnetje neerleggen, daar zijn ze wel op. Dan gaan ze naartoe. En daarna zijn ze zo als een kanaal en je kunt ze zo uh, van je balkon afliegen. Oké, okay, dankjewel Peter. Blijf even hangen. We gaan luisteren naar het nieuws.